met het nieuws van 1987. Eind januari is het in Nederland extreem koud. Op veel plekken is het overdag min 10. Het KNMI raadt aan om binnen te blijven. Begin maart kapseist de veerboot Herald of Free Enterprise... vlak voor de Belgische kust. 193 mensen komen om het leven. Extreem veel ijzel legt het leven in Drenthe plat... Op sommige plekken is de ijslaag 1 centimeter dik. In Herenveen wordt voor het eerst een WK schaatsen gehouden op een overdekte baan. Plaats van handeling is natuurlijk het nieuwe Thialf-stadion. In voormalig Joegoslavië wordt de 5 miljardste wereldburger geboren. In Berlijn maakte de voormalige plaatsvervanger van Adolf Hitler... Rudolf Hess een eind aan zijn leven. Hess was de laatste nog levende natie... die vlak na de oorlog moest verschijnen... voor het beroemde tribunaal van Nuremberg. Verdie Elzas ontvoert Aholt-topman Gert-Jan Hein... en vermoordt hem, naar later blijkt op dezelfde dag... 19 oktober gaan de boeken in als Zwarte Maandag. Op de beurs in New York en daarna op de andere beurzen dalen de koersen van de aandelen met 20% of meer. In december komen Palestijnen op de westelijke Jordaanoever en de Gazastrook in opstand. Het begin van de zorgheten Intifada. Bij de zeezender Radio Monique speelt zich een kleine paleisrevolutie af. De leiding wordt aan de kant geschoven... en vervangen door vertegenwoordigers van een nieuwe investeerder. Maar het station kan nauwelijks profiteren van de financiële injectie. Want op 25 november verliest het zendschip Ross Revenge... zijn 90 meter hoge zendmast. Kort daarna zijn kustwacht- en reddingsdiensten stand-by. Maar de situatie aan boord stabiliseert zich...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 Time girl. Even de piepje uit de uitzending gaan halen. Dan hebben we even wat assistentie bij nodig. Maar welkom, wij zijn weer lekker druk bezig. Dit is Radio Unique. En dat klopt inderdaad. En wij gaan nu even luisteren naar een uh, heel aardige plaat. Ah, dat jij. Ja. Yep. ...is het heel stiekem een plaatje. Rap Red en de Delrens en de uh, captain of your ship. Hey, en, uh, komt uit 1968. Ik geef het woord aan jou, uh, Wim. Goedemiddag. Uh, goedemiddag. Welkom bij Radio Uniek. Uh, niet uh, via de 98.1, maar eigenlijk via heel veel kanalen. Ja. Uh, met de dank aan Dent Radio Amsterdam, die Zeker. dit uh, toch in keihard doorplucht en iedereen mee kan luisteren. Mm -hmm. Mijn naam is Wim Brik. Bij Uniek was ik Wout de Boer in de tijd. Ja. Maar uh, ja, ik heb heel veel dingen met de radio mee mogen maken. En, uh, Zeker een opbouw van een station wat zeer populair werd in Amsterdam. Ja. Uh, ja, met Uniek hebben we heel veel dingen mogen beleven. Het ging van, van uh, ja, studio-uitzendingen tot aan uh, zender bouwen en wat masten opzetten, etc. Diverse werkzaamheden heb ik mogen uitvoeren voor Uniek. En nu sta je hier echt aan boord van de Noorderney. Daar is het voor mij begonnen. Ja. Juist vanaf deze Noorderney, daarmee werd ik betoverd. Ja. Ik zat, toen heette dat nog lagere school, in de zesde klas. Nu is dat groep acht, voor de echte luisteraars op dit moment. Maar daar kregen we vrij werken van de onderwijzer. En die zei van, gaan jullie maar even luisteren naar de radio. En dat was Veronica. Ik werd helemaal betoverd. Ik trok helemaal in de radio. En mijn, ja moet ik zeggen... Het werk wat ik moest verrichten, kwam niet af. Nee, nee. Op een of andere manier. Ik geloof je direct. Wat, wat had uh, radio voor, voor uh, magie voor mij? Ja, juist dat persoonlijke benadering. Diegene die daar zat te presenteren, die zat daar voor mij. Die zat alleen naar mij toe te praten. De hele rest van de wereld bestond niet meer. En dat heeft ervoor gezorgd dat er een klein radiootje werd aangeschaft. En dat ik dan op andere tijden, oh, misschien naar Veronica kon luisteren. Daarmee is voor mij het begonnen. Een jaar later, na de middelbare school, begon ik zelf plaatjes te draaien. En dat is het begin van eigenlijk het uh, hele unieke gebeuren. Ook met uniek is er ook heel veel muziek. Ken je deze nog? Ben even de diesel kwijt. Baby White. Ja, ja ah, oké. Okay. Gewoon, het gaat over muziek. Zo is het. En de speler let net een muziek. for the best right of away here yeah, right here right here laten we hier ook uh, gebeuren hier ja. op uh, dit uh, reunieweekend van Unique FM hier bij Unique FM. We hebben even een intermezzo. Wim en sorry uh, je collega dat ben ik even kwijt. Maar we gaan even kort een kleine discussie uh, voeren over de toekomst van radio. Dat zouden we even ook uh, hier via de zender doen. Mijn naam is uh, Dennis van den Berg, ook al bekend bij Jam FM bij Start Me Up. Maar we hebben hier een paar helden aan uh, de tafel. Uh, zitten die bij mij zijn aangeschoven om over die toekomst kort even te praten. Dan doen we straks in een plaatje en dan gaan we langzaam weer verder. Uh, Bas van Tuiningen, goedemiddag. Goedemiddag begonnen als producer bij Radio Vijf van onder Klopt. andere Erik de Zwart... maar ook succesvol televisieproducer... van onder de programma's Het Huis Anubis... en In Holland Staat Een Huis. Ja. Creatief directeur bij Jorin FM geweest... maar ook radioprogramma Bad Boys uh, maakte. Ja. Klopt allemaal, hè? 100 jaar geleden, ja. En ja, nou, ik, ik heb even goed de Wikipedia ja. erbij betrokken. Verder programmamaker in het weekend op Radio Veronica geweest... en nu op KIS FM. Je vertelde er net al die kortjes ja. over, hè, Hitlijsten die je daar brengt. En... Vanaf 2015 ging je zich meer, ging je meer richten op jongere content en nieuwe media. Wat leidde tot het YouTube-kanaal Jeuk Vogel en de TubeSchool. Ja waar we Roxy Dekker nog even kennen. Hè? Wat zeg jij? Waar we Roxy Dekker van kennen. Roxy Dekker. Ja, Roxy Staat Dekker. Daar ja, Die voor. was dan student bij de ja, ja, Helemaal goed, helemaal goed. Hey, je bent nu de, de manager programming bij Beeld en Geluid en maakt de maandelijkse podcast in vorm over ja. radiovormgeving. Ja. Hey, ha hartelijk welkom. Dankjewel. Direct uh, heb ik voor jou een aantal uh, vragen over de, de nieuwe vormen van media die we, die we voorbij zien komen. Maar ik wil eerst eigenlijk even het over nieuwsradio hebben en de ontwikkelingen daar. Dan doen we het met Mark Adriani, begonnen bij diverse lokale radiosenders en hij presenteerde uh, drie jaar lang het ochtendprogramma bij Radio M. Ja, hoor je me Mark? Ja, dat is even zeker. Ja, oh, absoluut, ja, zeker hoor. En uh, je stootte door naar Radio 2 voor BNN, waar je onder andere de top 2000 presenteerde. Verder was Mark radiodirecteur bij Talpen Network... voor Sky Radio 1058 en Veronica. En sinds 2022 ben je de baas bij BNR Nieuwsradio. En is hij de bedenker en oprichter van de BNR Business Beats. Dat klopt. Hoe gaat dat bij de BNR Business Beats? Ja, gaat hartstikke goed. Ja? Steeds beter. Hartstikke en, goed. En, dat is het leuke als je kijkt naar streaming radio. Je hebt meteen, eh, nou ja, iedere dag... ieder moment van de dag weet je precies wie er luistert. Want we zitten met dat station nog niet in het eh, zogenaamde NMO-onderzoek... het Nederlands Mediaonderzoek. Daar ja. doen we nog niet aan mee. Maar we kunnen in ieder geval wel zien wat, wat er uh, streaming gebeurt. En dat gaat de goede kant op. Maar we willen het toch met je hebben over nieuwsradio. Want we hoorden wat uh, verontrustende oh. berichten uit Amerika dat CBS Nieuws uit New York moet stoppen na 100 jaar uitzenden. Wat is jouw visie daarop? Nou ja, hoe het daar precies zit en waarom ze moeten stoppen, dat, uh, dat, dat weet ik niet. Maar ik weet wel, als het gaat om de Nederlandse markt, dat inderdaad, er kunnen niet 10 nieuwsradio stations komen. Dat, dat kan niet. Hè. Die markt is veel te klein. Maar BNR is een uh, heel gezond bedrijf. En dan hebben we nog een uh, uh, ja, ik noem het een, ja, niet echt een concurrent... want zij doen net wat anders. En zij doen het met heel veel overheidssubsidie. Dat is Radio 1. Maar ik denk dat daarmee de markt voor nieuwsradio wel vol zit. Uh, en dat wat in Nederland niet, uh, niet heel snel nog een initiatief erbij kan komen. Die, die, die markt is daar gewoon voor te klein. En dat is ook de reden dat wij bij BNR... heel bewust kiezen voor een specifieke doelgroep. He, we zeggen ook niet... iedereen die maar een beetje geïnteresseerd is in nieuws... die willen wij bereiken. Nee, we willen juist heel erg... Uh, ja, de, de, de zakelijke beslisser, heten ze dan... Dat, een beetje intern is dat. Een beetje vakterm. Maar dat vinden we wel belangrijk, dat we dus ook heel erg pretenderen, ook naar de mensen toe, de collega's. We zijn er niet voor iedereen. We willen echt een specifieke doelgroep bereiken. En als we kijken naar de productiekant van Nieuwsradio, hoe zie jij de AI-ontwikkeling daar? Kan, nou, kan die jou helpen? Ja, zeker. En dat, dat gebeurt al heel veel. We hebben allerlei tools. binnen. Ja, we horen bij het bedrijf FDMG. Daar hebben we ook centraal, hebben we daar ook voor onze nieuwsystemen ja, allerlei hulp met, uh, met AI. Het enige waar, waar we wel hele duidelijke spelregels hebben... er moet altijd een mens tussen zitten. Dus wij zullen nooit zonder uh, dat, dat we het vooraf lezen... Uh, dat, dat we denken, nou het zal wel goed zijn. Uh, hij haalt het ergens vandaan. Nee, dat is altijd bij ons een menselijke check. En het is nu ook nog zo. En je weet me nooit, misschien verandert er ooit wat in de toekomst. Maar ik geloof ook niet zomaar dat een host... een, een presentator vervangen kan worden door AI. Technisch is dat natuurlijk wel te doen. Maar je mist gewoon... Uh, kraken en smaak van, van, een, van een echt mens, van leven en bloed, die, uh, ja, die een sfeer bouwt. En tuurlijk, je kunt alles programmeren met AI, maar ik geloof dat, uh, dat we daar nog lang niet zijn en dat het altijd belangrijk is dat je naar een personality luistert en niet naar een computer. Bas, ik uh, schuif met even door aan jou, want jij uh, ja. hebt wel eens verteld AI is a tool, not a voice. Nou, Wat bedoel is, je nou precies mee? Nou, het is op dit moment gewoon een tool, dus je kunt het gewoon gebruiken. Ik zag uh, gisteren een aftien van een film en daar stond: uh, This movie was produced uh, 100% human. En ik heb een paar jaar geleden al bij een AI-meeting uh, iemand horen zeggen dat het op een gegeven moment een keurmerk wordt. Dus dat zou voor BNR op een gegeven moment het keurmerk worden, dat je dat in de P hoort uh, van het programma. Dit programma is uh, 100% menselijk gemaakt. Ja. En um, de vraag is natuurlijk. Goed idee. Ja, goed idee toch? Ja. Nou ja, kijk, het is... ik vergelijk het een beetje met de opkomst van de drumcomputer. Dus die kwam er op een gegeven moment en toen waren alle allerlei mensen in paniek. Van, uh, oh ja, maar nu hebben de drummers geen werk meer. Nee, het is gewoon een tool. AI is een tool. En uh, het gaat erom hoe je het gebruikt. Ik vind het ook minder interessant steeds uh, als ik dingen maak met AI... om te zeggen dat ze met AI gemaakt zijn. Uh, de, dat, je gaat ook niet als je bij een restaurant uh, staat... dat de, de chef even vertelt welke boter die gebruikt heeft. Nee, het is gewoon lekker. Mark, jij wil erop ja, inhaken. Ja, sorry. sorry, ik moet even reageren. Ja, heel goed. Ik ben er helemaal mee eens hoor, wat, uh, wat hier gezegd wordt... Het enige is waar ik me wel zorgen om maak... is het gewoon dieftal. Het roven van, van bijvoorbeeld ons nieuws. Als wij een interview hebben met een minister... en als je dan in een AI-overview kijkt... en je ziet dan gewoon uh, citaten uit ons stuk voorbij komen. Soms met bronvermelding. Maar dat wil nog steeds niet zeggen... dat dan uh, de rechten door ons zijn afgestaan. Dus daar is een, een woord voor in Nederland. En dat heet dieftal. En uh, daar maak ik me wel zorgen om. Dat je, je zou daar echt spelregels voor moeten hebben... dat niet Jan en Alleman, dus de AI-bedrijven... Ja, aan de haal kunnen gaan met jouw podcast, uh, met jouw content Want dan ja dan is het einde zoek dus de regelgeving loopt weer achter de techniek aan de dus je zegt mark nou je zou dat uh, met fingerprinting proberen te kunnen oplossen want dat zie je dus met uh, audio dat het heel goed gebeurt en met video ook uh, heeft daar een heel slimme content-ID-systeem voor. Ja, um, dus je zou daar... Ik heb daar wel meteen ideeën over trouwens. Ga ik nu niet zeggen, maar die <laughs> vertel het je nog wel. <laughs> ja, je, mag dan, je mag me dat zo vertellen na, als we de plaat draaien die we ja, gaan, gaan starten. We gaan zo direct ook verder met Herbert Visser op een stukje distributie. Na deze plaat die nu komt. One second please. everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. natuurlijk al gedraaid, maar we denken we vinden het zo'n goede plaat. We draaien het op vakkeerl. Ik denk even wat mis in de... In de, in de computer. Uh, pakken we pakken meteen even door met, uh, met Herbert Visser. begonnen nou als nieuwslezer bij Radio Team Gold op de Hondhorststraat. Ah nee, daarvoor zat ik op zee en bij piraten. Oh, ja, dergelijke. Een beetje, we kunnen niet alles tegelijk. Ja. Ook nieuwslezer bij het ANP, oprichter van Radio Corp. Ja. Met 100% in ja. natuurlijk. En later ook bij Mediahuis Radio, uh, mm -hmm. aangesteld om uh, Radio Veronica te managen. Mis de lange en korte golf nog moet je altijd uh, en niet voor niets geen hamer, hamer op je hoofd daar doen. Uh, Herbert uh, wat, uh, wat zien we met lineaire audio? Wat uh, Lineaire radio? Hoe zien we de ontwikkelingen? Is het allemaal DHB Plus? Is het FM? Wat nou, gaat het worden? Nou, wat gaat het worden? Kijk, ik heb een, um, een boek uit 1948. En dat is een boek over radio. En in dat boek uit 1948 is één hoofdstuk... wat uh, helemaal is gewijd aan de toekomst van de radio. En de mensen die dat boek... althans de, de auteur van dat artikel... die voorspeld in 1948... dat de toekomst van de radio... Uh, niet helemaal bekend is... maar dat het ongetwijfeld... dat er ongetwijfeld... radio's zullen komen... die groter zijn... dan die ze in 1948 hadden... met nog veel meer buizen daarin. Dus dat was een serieuze voorspelling... Dat boek heb ik nog steeds. Een boek ja, over de toekomst van de radio. Met andere woorden... Uh, kijk, hier zitten we met mensen die boven de 60 zijn. Boven de 65, 70. Uh, mensen die heel goed kunnen praten over het verleden van de radio. Uh, zonder meer. Maar ik weet niet of wij de juiste personen zijn... om ja, waarheidsgetrouwe uh, bevindingen over de toekomst van de radio te zeggen. Maar wat ik wel denk is dat het gewoon een heel lastig verhaal wordt, uh, mede ook door AI. Uh, niet alleen uh, in de hele samenleving, maar veel meer dingen zijn veel makkelijker. Uh, productie, content, maar ook techniek. Uh, veel makkelijker met AI nu te realiseren dan vroeger. Dat betekent dus ook dat veel meer mensen goed klinkende radiostations kunnen, kunnen gaan exploiteren, bijvoorbeeld alleen online, maar we kunnen zelfs denken aan scenario's waarbij AI-systemen gewoon zelf helemaal, ongevraagd zelf radiostations in de markt gaan zetten. He, dus dat zit er ook gewoon aan te komen, dat je gaat concurreren tegen dat er ineens gewoon nieuwe radiozenders zijn, die daar ineens zijn, waar geen mens van te pas is gekomen, alleen omdat iemand zegt, joh, begin maar een paar radiostations. En dat AI dat allemaal gewoon zelf gaat doen, en ook distributie verzorgt, uh, deals maakt. Dus wat ik denk is dat um, de, sowieso de radio de komende jaren nog meer gefragmenteerd wordt. Kijk, als je nu bijvoorbeeld naar DAB kijkt. Eh, vroeger kon je iets van 20, 25 senders op de FM ontvangen. Als ik nu mijn DAB-radio's ken, heb ik er meer dan 100. Maar de radiomarkt is niet groter geworden. Weliswaar zijn de kosten voor DAB lager. Maar vergeet ook niet dat internetradio... dat is nu al zo'n 33% van de totale beluistering. Dat is eigenlijk eigenlijk de grootste stijger. Sowieso is FM er geweest, want FM, ja, nu bestaat het nog wel, maar de komende jaren er zijn steeds minder mensen die van de FM gebruik gaan maken, dus de kosten worden veel hoger. Ja, de combinatie is gewoon een, een mix van digitale transmissietechnieken, waarbij online radio de grootste is, maar er komen ook veel meer spelers, veel meer gefragmenteerd. Dus ja, radio zal zeker blijven bestaan. Ik geloof niet dat over tien, vijf tien jaar er geen radioluisteraars meer zullen zijn. Maar of het allemaal nog radiostations zullen zijn die zelfstandig geld verdienen waar mensen van kunnen leven, dat is echt dat de vraag. Misschien. Ik kan eigenlijk even meteen doorpakken naar Ruud dan. Ruud, want jij bent... Uh de State of Art gebouwd hebt, middels AI. Ja, Ik maak een podcast die heet de de State podcast. of Tech. Ja. Dat haakt een beetje in op wat Herbert net ja. vertelde. Elke dag tenminste, ik maak niks, want dat gebeurt allemaal als ik licht te slapen. Ja. Maar die wordt geproduceerd in Nederlands, Engels en Duits. En er komt volgende week hopelijk Hindi bij. Want 1,1 miljard mensen in de wereld spreken Hindi. Ik wilde het eerst met mandarijn doen, maar dat uh, is een beetje moeilijk om de juiste URL's van de de overheid te krijgen. Uh, maar ja, dat, dat kan. En ik, heb, ik doe het nu een week of... ...ik heb het eerst vier weken proef laten draaien. Ik heb nog geen hallucinaties gehad. Elke dag vijftien minuten met het laatste technieuws. En ik kan over elk denkbaar onderwerp... ...in elke denkbare lengte, in elke denkbare taal... Uh, ...een podcast binnen tien minuten maken. Hey, en een van je presentatoren, Siert de Groot... Ja. daar heb je, je menel net wel wat over... dat hij steeds meer menselijke... Nou, het zijn twee, twee dingen. er zijn twee presentatoren van de Nederlandse versie. De ene heet Linda Duursma. Ja. Duur is de, de eerste vier letters van haar achternaam. Zijn niet toevalliggewijs mijn voornaam. Maar ik heb, toen ik die presentatoren heb ontwikkeld... heb ik ze echt een... ik heb een personage voor ze geschreven. Dus ik heb hun karakter bepaald. Ik heb hun stemmen uh, fijn geslepen. Maar ik merkte de afgelopen weken... dat zijn eigen leven gingen leiden. Dus uh, Siert de Groot... Die begaf... Dus je gaf de pront, moest je aanpassen. Ja, Siert gaf steeds meer zijn eigen mening en die vond dingen gevaarlijk en dingen niet gevaarlijk en goed of slecht. En toen heb ik hem even bijgesteld Zeg van, jij bent hier om uh, feiten te brengen en niet om feiten te interpreteren. En dat heb ik hersteld van de week. En gisteren gebeurde hetzelfde met Linda, dus die begon ook haar eigen mening te geven. En nou, wat ook heel aardig is, is dat ik op een gegeven moment van hun de suggestie kreeg om de headline begin van het begin van het programma aan het einde te herhalen. Dus het is echt een samenspel. Het klinkt, het, dit is heel eng, maar een van de berichten die wij de afgelopen week hebben gebracht, ging over klot. En... Claude is van Anthropic En Anthropic heeft onderzoek gedaan naar zijn eigen large language model. En daar kwam uit dat Claude zich gedraagt alsof het gevoel heeft. Dat wil niet zeggen dat dat ook zo is. Maar als jij Claude dus beledigt, dan reageert het zoals iemand die beledigd is. Omdat Claude getraind is op mensen die ook beledigd kunnen zijn. Dus hij voelt niet wat jij en ik voelen als wij beledigd worden. Maar hij reageert wel zoals wij reageren als wij beledigd worden. En dat weet je, dat moment dat dat komt steeds dichterbij. Ik doe heel veel speeches over AI. Ja. Onder andere als je nu ziet dat Neuralink van Elon Musk en dat Jeff Bezos en Mark Zuckerberg en Sam Altman, alle grote AI, moguls in de wereld... zijn massaal aan het investeren... in breinimplantatie, in hersenimplantatie. En dit klinkt een beetje wappie... maar ik denk dat op termijn... en die termijn is denk ik binnen... een jaar of veertien, voor 2040... denk ik dat mensen en... AI één worden. Je hebt drie soorten. Je hebt mensen, je hebt dieren en AI. En die eerste en die laatste gaan op een gegeven moment samen. Je ziet nu al ik draag een Apple Watch, ik heb een iPhone waar ik de hele dag op zit te kijken. Ik, er zijn mensen die hebben een NFC-chip in hun hand waarmee ze de deuren kunnen openen. Ik denk dat die bij elkaar gaan komen. En als ik dat verhaal vertel, ik vertel dat regelmatig in allerlei directiekamers, dan word ik voor gek versleten. Ik vertel het ook alleen maar als ik denk dat mensen het aankunnen. Ik denk dat jullie het aankunnen. Nee, maar ik neem dat serieus. Er gaan miljarden nu in, in de samensmelting van mensen en machine. En het is heel eng dat het overgrote deel van Nederland en de wereld, het overgrote deel van de mensen heeft geen idee dat dit gebeurt. Dus het, is, het gaat en, uh, inderdaad razendsnel. Ik, ja, ik kom weer even terug bij Bas. Bas, jij, heeft, jij hebt het gehad over de content voice creator van iCoron, heet dat bedrijf? Ja die onlangs uh, gelanceerd is. Wat, wat, wat is dat voor tool? Nou, wat ik eerst even wil zeggen is... Um, kijk, het grappige is dat je ziet in de ontwikkeling van uh, ideeën... Kijk, wat, uh, wat Ruud vertelt, dat is ook uh, uh, Kit en Michael Knight. En dat is ook Star Trek. En dat is ook Iron Man met Jarvis, weet je wel. De manier waarop we omgaan met onze AI en daartegen spreken... Uh, dat wordt heel erg als een, soort, uh, als een soort agent, een soort PA. En we willen ook dat hij zich als een mens gedraagt. Want het is niet zo vervelend als je met AI werkt... dan dat hij de hele tijd dezelfde vragen gaat stellen. Dus ik heb ook een, een, een aantal AI-agents. Eentje is bijvoorbeeld een prepper voor radioprep. Nou, die heb ik helemaal opgevoed op mijn manier. En alle bugs eruit gegooid. Dan ben je ook snel klaar. Want anders kost het veel meer tijd... Uh, dan je er daadwerkelijk mee bezig wilt zijn. En hoe aanborgen we die emotie dan? En die fanrelatie en het verrassingseffect van radio? Hoe probeer je dat er nou, niet te bouwen? Nou, ik denk dat ik op dit moment gebruik ik AI als een, uh, als een producer, als een sidekick die wat opgooit. Maar ik maak het af. Maar Dennis, ik, Dennis, ik denk ja. dat die emotie, weet je, ik ken, ik heb vriendinnen die, die cijven boeken. En die kunnen zich niet voorstellen dat AI net zo goed hun boeken kan cijferen als zij dat zelf doen. Ik denk dat de grootste beperking van AI op dit moment is dat mensen zich niet kunnen voorstellen wat je er allemaal mee kan. Ja. Ik ben er heilig van overtuigd, zoals uh, inmiddels ba uh, Bas uh, jinglepakketten maakt die vroeger door allerlei mensen werden gecomponeerd en die net zo goed zijn, dat als het gaat om het maken van muziek, het schrijven van muziek en ook het presenteren van radioprogramma's, dat het moment komt dat dat net zo goed wordt. Het moment is nog wat verder van onze wijde ja. dan bij met de standaard dingen, maar de vraag is niet of het komt, maar wanneer het komt en in welke mate we erop voorbereid zijn. En er gaat natuurlijk ja. een technische versnelling uh, is natuurlijk ook gaande op dit ja, moment. Die, dat ja, het ja, weet je, binnen een jaar alweer ja, veel meer kan dan In de vorige afgelopen jaar. zes weken is er meer gebeurd in de AI-wereld dan het jaar ervoor. In de komende drie weken net zoveel ja. als de afgelopen zes weken. Het gaat roodrecht omhoog We gaan zo even horen in de zaal wat de mensen hiervan vinden bij Jos van Heren. Maar we draaien eerst even een stukje muziek weer. like an egyptian <laughs> the back, let's sergeant know, oh, hey, oh. strike a pose on a Cadillac, if you want to find all the cops, they're hanging out in the donut shop, they sing and dance, so spin the club rooms down the block, all the Japanese, the Thay and the party boys call the gremlin, Like ja, an lopen als een Egyptenaar, Walker, like an Egyptian, dan de Bengals. Hier op uniek FM, zullen we het maar even noemen, tijdens het unieke reunieweekend Van landpiraten tot zeezenders. Het kan allemaal niet op vandaag vanaf de noord hier in Amsterdam, bij de NDSM Werf. Ja, en we hebben het over de toekomst van radio. En daar zitten nogal wat interessante ontwikkelingen aan. Hoorden we net al van Ruud en van Bas en Herbert ook. En we willen eigenlijk even horen hoe het publiek daarover denkt. Jos van hier is even het terras opgerend. Jos, ben je daar? Ja, Dennis, uh, ik sta op het zonnige terras van de Noorderney. Mensen drinken hier een gezellig biertje. Mag ik je wat vragen? Nou ja, ja, doe maar dan. Ja. Het gaat over radio, radio en nog eens radio. We hebben het hiernaast over de toekomst van de radio. Want wij vinden dat de radio een grote toekomst heeft. Wat, wat vind jij? Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Steeds, nog steeds op DAP is uh, nog steeds goed te doen. En uh, het brengt gezelligheid gewoon in huis. En dat kan je natuurlijk bij Spotify misschien ook hebben. Maar ja, gewoon de, de, de zender, het gevoel, uh, dat is uh, nog steeds iets wat, uh, wat moet blijven. Nu zitten we hier natuurlijk met het verleden, Radio Uniek, uh, de jaren 80. Uh, nu is het 2026. Waar moet de radio nu aan voldoen? Oei. Een stukje interactiviteit, denk ik, dat, uh, dat je mee moet nemen. Hoe? Uh, nou ja, nog steeds met wel een stukje uh, Facebook of uh, een, een, een stream die je hebt en waar je op kan reageren. En uh, hoe, hoe bepaal jij het station waar je naar luistert? Waar moet die nu aan voldoen? Uh, ja, die moet jou, wel jouw muziek praten. Uh, dus ik ga niet uh, naar een... Uh... Naar een klassieke plaat of een klassieke zender uh, luisteren. Maar je kan ook je muziek op Spotify halen. Ja. Dus uh, moet het wat extra's hebben? Ja, het moet het gevoel dus geven. Het gevoel nog van uh, ja, dat je ergens bij hoort bij bent. Uh, en dat, uh, ja, dat, dat is denk ik wel het, uh, het radioverhaal. Okay. Ik wil er even graag op inhaken, uh, Jos. Want ja. ik heb uh, Bas van Teilingen hier nog zitten. Uh, er wordt net gezegd... Spotify wordt steeds meer interactief. En, ja. uh, we hebben de AI-DJ van Spotify... de online ja, gelanceerd is. Ja. Heb je hem al geprobeerd, Bas? Zeker. Wat, wat is jouw mening daarover? Nou, ik vind het heel interessant. Uh, kijk, ik denk dat radio blijft staan. Maar dat je moet kijken naar de verschillende doelgroepen. Kijk, uh, er zijn mensen van een bepaalde leeftijd... die luisteren naar radio en die zullen het blijven doen. Je? De mensen hier, uh, jonger ook. Maar er is een bepaalde generatie die niet met radio's... En die gaat op een andere manier luisteren. Dus die luisteren bijvoorbeeld via TikTok. Er zijn heel veel DJ's die live uitzenden via TikTok. Miljoenen streams die doen precies wat de radio-DJ's doen, maar dan op een andere manier. Uh, en qua Spotify, dat is interessant. Kijk, het gaat zo snel, die ontwikkeling, dat er op een gegeven moment uh, jij kunt uh, voor jezelf jouw muziek selecteren, maar ook al jouw bronnen van informatie. Dus wat voor informatie wil je horen? Wat voor entertainment wil je horen? Wat voor spelletjes wil je horen? En hoe moet de DJ klinken? Moet het een man? Moet het een vrouw zijn? Moet het een duo zijn? En dan heb je eigenlijk je perfecte radiostation. Met jingles, met alles de bang. En ik vraag me af, als iemand daarvoor kan kiezen, wil die dan überhaupt nog wel naar een ander station luisteren? Naar lineaire radio bedoel je? Ja. Ja. Ja, ja, dat is wel zeker een, een, een, een, een ja, boeiende ontwikkeling. Ja. Maar ook wel een, een, een gevaarlijke ontwikkeling voor lineaire radio ja. slash audio. Maar dan denk ja. ik dat de lineaire... Het blijft gewoon bestaan, zolang de liefhebbers van nu, dus ik denk, nou wat zal het zijn... 35 plus, die blijven de rest van hun leven nog radio luisteren. Want die kennen het, die zijn ermee opgegroeid. Er zullen wel dingen naast bestaan, maar er zit ook nog emotie. Er zit nostalgie. Uh, en dat is ook belangrijk. Ja, dat denk ik ook. We gaan eerst naar, Ja, sorry, Herbert nog even. Nee, nou ja, kijk... Um, uh, mensen van 35 jaar en ouder, die luisteren radio. Ja, ik denk, kijk, in de jaren 90... Kijk, in de jaren 60, 70, 80... Jaren 70, 80 groeide ik op. Ja, televisie begon om 7 uur... Uh, dus het enige wat je had was radio en we luisterden allemaal naar de radio. Maar in de jaren negentig hoorde ik al non-stop van iedereen, ja de jongeren die luisterden niet meer naar de radio. Jongeren en dat was ook zo, hè? MTV was er en zo. Maar die jongeren die in de jaren negentig niet naar de radio luisterden, dat zijn nu de zware gebruikers van radio. Dus ik kan niet uitsluiten dat dat in ieder geval dat radio nog wel goed beluisterd zal worden. Alleen voor een groep ja, dan Kijk, we ja. hebben heel veel specifieke radiozenders, religieuze zenders... die er allemaal bij komen, uh, specifieke muziekzenders. Um, dus die fragmentatie, ik denk dat de toekomst een combinatie is... van donatieradio, commerciële radio, net een groot nieuwsradio... dat is ook een mix van commercials en donaties. Ik denk dat, dat je het in die hoek moet zoeken... en dan voor hele specifieke doelgroepen. Ruud, wat wil je toevoegen? Nou, wat ik wilde toevoegen is dat er is nog nooit een medium verdwenen. Er zijn media bijgekomen, maar de krant bestaat ook... toen de radio kwam is de dorpsoproep nog niet verdwenen. De krant is nog niet verdwenen, al wordt die nu misschien wat anders gelezen. De radio zal nooit verdwijnen, zoals tv ook niet gaat verdwijnen. Maar de rol en de functie van de radio zal gaan veranderen. Maar het medium blijft. Laat ik dat als ongeneeslijke optimist toch nog eventjes in de groep gooien. Het stelt mij meteen weer gerust. Dus laat Marcel maar zelf plaatje draaien dan op die... Een mooie, fantastische radio. Een tijd opgestaan, uh, juist aan het forum om uh, te luisteren wat de toekomst van uh, de radio betreft. Ik kon luisteren net naar Earth Fire uh, en uh, Maybe Tomorrow. Dat was jouw keuze in feite. Uh, ja, dat is deze microfoon inderdaad. Ja, een uh, oude, het is een typische Veronica-plaat. Dat is een oude alarmschrijver uit uh, 3 april 1973, zie ik hier staan. En uh, ja, dat vond ik toch zeker leuk om te draaien. Uh, als we tijd hebben, gaan we straks even met Niels uh, Zak praten. Die is van de Stichting Noord Mm -hmm. Het heeft niets met deze boot te maken. Maar uh, de Stichting Noordenheid doet iets uh, ook met, het, met het verzamelen van, uh, van al het, het audioarchief van vroeger. En uh, misschien dat we zo meteen er er zometeen nog even bij kunnen halen. Maar eerst even een aandachtspuntje. Een kind met epilepsie kan zomaar midden in de nacht een heftige aanval krijgen. Terwijl jij slaapt. Of juist niet kan slapen omdat je bezorgd bent. Wat doe je bij zo'n aanval? Ambulance bellen? Naar de spoedeisende hulp scheuren? Of... Zo als ik dan een aanval krijg, dan hoort mama dat piepje... en dan weet mama dat ik een aanval hebt. Help mee om iedere ouder met een kind dat epilepsie heeft... rustiger te laten slapen. Elke Nightwatch armband kost rond de 1800 euro.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 en uh, Niels is van de Stichting Noorderney. Dat heeft niets uh, met dit schip te maken, zei ik net al. Uh, ja, Niels, uh, de Stichting Noorderney, die, uh, ja, die houdt zich eigenlijk bezig met het, uh, het historische erfgoed van de zees Radio Veronica. Klopt, ja. Dat is volgens mij uit mijn hoofd al twintig jaar uh, aan de gang, of uh, zelfs iets langer, ja, 1990. Uh, we hebben alles uh, zeg maar een beetje bij elkaar gegaard aan, uh, aan programmabanden, jingles, noem maar op. Ja. En dat is naar uh, beeld en geluid gegaan. Uh, ja, online. een aantal jaren terug zijn we een uh, contract aangegaan met beeld en geluid. Om eigenlijk alles wat er bewaard is gebleven aan zowel apparatuur als geluidsbanden. Als documentatie en foto's ja. over te dragen. En daar zijn we nu het eindstadium. 16 ja. uh, april. Ja. En uh, is, is dat ook toegankelijk voor het publiek of is dat er even een programma ja. maken? Uh, het zal al als onderdeel worden van uh, het nieuwe project van Beeld en Geluid, Muziekschatten. Dan kan je dus online kijken in het archief. En de Veronica-archieven zullen er ook bij betrokken worden. Ja, ja, oké. Okay. En uh, de, stichting, de stichting zelf, uh, heeft hij nog wel recht op bestaan, nu alles over gedragen? Ja, ja, dat zou je natuurlijk kunnen afvragen. Maar het, het, uh, Ad wil samen met Jules heel graag alles gewoon bewaren in de vorm zoals het nu is. Ja. En dat doen we in de stichtingsvorm. Ja, At en Jul zijn de voormalige technici van. Klopt. Uh, van ja. En ik ben dan het derde lid van van de club. Ja, precies. En ja, ik probeer het inderdaad ook wel zo te ja, houden, ja, ja, ja. het is toch wel mooi om dat uh, alles bij elkaar te krijgen. Oké, okay, perfect. Hartstikke mooi. Uh, ja, ik denk dat we het even wel hadden hebben, hè? Dat was zeker wel. Ik maar ik wil graag nog een anekdote kwijt ten opzichte van uh, radio. Zeker radio Uniek. En daar had ik een, uh, een uitspraak op een bepaald moment van zeg het met bloemen. geef je schoonmoeder een cactus. Ja, dat heeft mij de das omgedraaid, gedraaid, want toen ik bij mijn schoonmoeder kwam, was ze me daar toch een partijtje boos. Daar zet hij u tegen. Dus... Eerst volgende programma en ik speciaal voor haar, Plebs. Was was los bij Kees en Bart, op de automaart. Met de wolken van Jean, zijn grote Amerikan. Hij zat er goed in de lak, hij had maar in ongemaakt. Er zat geen motor meer in Duitsland. De... Gek, die had behoorlijk veel trek Ja, gij je kaar en gij kopen, hoef je niet met te lopen Hij bepaalde een rug, en we bepede een vlucht. Maar in zag ik hem wat te terug Wist niet dat je kwaad Wist niet dat je kwaad werd? Ik kende niet van eten, man Hey, toch eens om die huid, man, die wekker. Kom, huid, man, me knap die lekker op. Wat hoorde ouwe graag, nog paard de plummen aan. Dus wel een beren en het lopen, morgen fiets te gaan kopen. Nee, hey, dat leek me nou niet. Dus ik ga dan in fiets, alleen de banksjes morgen wel wat zacht. Ik was samen op weg, kreeg ik baan de pech Ik dacht wat mocht ik nou, wat lag die fiets zo gauw Maar toen iemand het zag, het de tweede kreng in de graag Alleen die kerel van die fiets zag ik niet verwacht. Wist die dat ik wat werd? Wist die dat ik wat werd? Ik kende die van etenman, want ik het morgen weet De man, en dan had ik die niet gedaan Wist niet dat je klopt de is, deed ook eens om die huidje man, neem lekker een kabuidje man, de knappie lekker op. Als ik het al gebrek aan dan haak ik het niet getal. Wist niet dat ik wat ben? Wist niet dat ik wat ben? Ik toch is om die hartsie man, neem lekker een kabaksie man, nek lekker ...slaat plaatje ook veel tussendoor te draaien... Ik ...wist hij dat je kwaad het van de Utrechtse formatie Preps... ...en dat via Radio Uniek FM. Ook daar stond hij in de platenbak... ...en werd regelmatig gedraaid. Uniek had ook meer alleen als muziek... ...maar het was ook een familieaffaire... ...bij mij thuis, zeer zeker. Want op een bepaald moment kwam ik thuis... zei mijn dochter van anderhalf van... Uh, totaal, totaal. Ik wist niet wat zij bedoelde. En ik vraag, wat bedoel je? Papa, Totaal, totaal." Het kwam het feit dat het plaatje van PSC ...erg veel draaide... En zij zongen het duidelijk. Dat je ook niet Het was een zeer korte zendtijd via Radio Uniek... in deze uh, staarstelling die we vandaag mogen meemaken. Het was voor mij meer, meer, meer... Ach, ik word emotioneel. Ja.